9 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Eindhoven heeft een vrouw van 95 na een val de hele nacht op straat gelegen. Ze werd pas vanochtend vroeg ontdekt, ze was onderkoeld. De vrouw was vanuit haar serviceflat met haar rollator aan de wandel gegaan. Ze is gevallen bij een parkeergarage, daar werd ze vanochtend gevonden. Waarom niemand haar eerder heeft opgemerkt is niet duidelijk. Een uitgaanscentrum in Hardenberg is vannacht ontruimd nadat rond twee uur meerdere bezoekers last hadden gekregen van benauwdheid en tranende ogen door een nog onbekende stof. Dat was mogelijk traangas. Elf bezoekers van de Crazy Horse zijn vannacht behandeld in een ziekenhuis. Ze maken het nu weer goed. Nadat het pand was gelucht werd het na een uur weer opengesteld. Volgens de politie is er bij de ontruiming geen moment sprake geweest van paniek. De imam van de Al-Azhar-moskee in Egypte heeft alle partijen uitgenodigd... in een poging een oplossing te vinden voor de politieke crisis. De imam is de hoogste soenitische autoriteit van het land. Vorige maand werd president Morsi door het leger afgezet... na weken van massale protesten tegen zijn bewind. Sindsdien zijn er aanhoudend demonstraties van de moslimbroederschap. De demonstranten eisen dat Morsi weer wordt erkend als president. Vorige week mislukte een internationale bemiddelingspoging. Het leger heeft gewaarschuwd dat de protesten moeten ophouden. Na een dagenlange zoektocht is in de wildernis van Idaho... een meisje van 16 gered uit de handen van een ontvoerder. De man, die vorige week vermoedelijk de moeder en het broertje van het meisje had vermoord... is door de politie doodgeschoten. Het meisje was ongedeerd toen ze werd gevonden in een uitgestrekt natuurgebied. Het weer... Eerst geregeld zon, geleidelijk meer bewolking en buien... in het noordoosten mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui en ook rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Geld, kauri, vallende sterren. En uh, wanneer deden vogels eigenlijk hun intreden in de muziek? Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. We vroegen net een oehoe, maar even wat pauze. Ja, kijk, dat is hier nog een keer. Consternatie afgelopen dagen in het Lauwersmeergebied. Een oehoe had meerdere wandelaars aangevlogen, aangevallen. Een van die wandelaars was zelfs van schrik op zijn achterwerk gevallen. De boswachter ter plaatse meldde in verschillende media... dat hij probeerde de ontsnapte mannetjes-oehoe te laten vangen. En direct maakten mensen zich boos... Zo twitterde oud-politiek verslaggeefster van Scherrenburg. Bizar dat de boswachter dat beest wil vangen. Een oehoe hoort in het bos. Toen ik haar op Twitter meldde dat het waarschijnlijk om een TAM-exemplaar ging... een ontsnapt TAM-exemplaar... en uh, dat oehoe's op zich helemaal niet in een Groningsbos horen... reageerde zelfs VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer erop. Uh, ze is kennelijk ook fauna-expert en schreef... Bomen genoeg hier, Laten vliegen, die oehoe. Ik moest meteen denken aan een artikeltje dat ik deze week las... over de dierentuinen in Costa Rica. De regering heeft daar besloten om na het verbod op circussen en plezierjacht... nu ook de twee dierentuinen in het land te sluiten. Geweldig nieuws natuurlijk. Waarom zou je in een land met uitgestrekte jungles... en fantastische biodiversiteit dieren in hokjes stoppen? En sterker nog, waarom zou je daar in hokjes naar willen kijken? Ik werd helemaal blij van dit bericht uh, tot ik doorlas, want... Aan het, goede neus, aan het goede nieuws zit ook een keerzijde. Milieuminister René Castro wil alle dierentuindieren namelijk vrij laten... in de vrije natuur. En of je een leeuw, die zijn hele leven, alles opgesloten... daar nou een plezier mee doet. Het is toch een beetje ja, de disnificatie van de dierenwereld. Het romantische beeld dat wilde dieren moeten rennen, vliegen... springen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. En dus moeten we ze loslaten. Maar ja, die oehoe in het Lauwersmeer is gewend dat de dode kuikens en muizen zijn kant op komen. In plaats van andersom. In februari vlogen er een vrouwtjes oehoe los. En boswachter Jaap Kloosterhuis vermoedt dat dit mannetje ook is losgelaten. Om die zielige, vrijgezelle vrouwtjes gezelschap te houden. Maar oehoe's hebben stenen hellingen nodig. Zoals de steengroevers in Limburg. Ook al hebben we in Groningen, zoals de Betty de Boer zegt, genoeg bomen hiero. Oh. Kortom. Loslaten lijkt vaak de beste optie, maar het is jammer genoeg niet altijd zo. Soms is gevangenschap beter voor een beest. En het enige wat je dan moet loslaten, zijn je vooroordelen en vooringenomenheid. En toegeven aan je hokjesgeest. was dit, om precies te zijn, de Little Polka uit de tweede jazz-suite. Uitgevoerd door het Russisch Staatssymfonieorkest. Wie de kranten en tv-journaals de afgelopen week een beetje heeft gevolgd... heeft hem misschien wel zien staan, die opgezette wolf. Die stond dus hier, in uh, ons stadzicht. Want op de plek waar ik nu zit, werd de persconferentie gehouden... waar het laatste nieuws over de wolf uit Little Geest werd bekendgemaakt... Joost Huizing sprak na afloop van die persconferentie... met Geert Groot-Bruinderink van Alterra... en Leo Linnarts van Wolven in Nederland. Waarom was de persconferentie over de wolven hier? We hebben gezocht naar een neutrale plek. <laughs> en je kent natuurmonumenten, die zijn zo neutraal als je maar zijn kunt. Dus we zijn heel blij dat we hier mogen zitten. Het was niet omdat dit, deze omgeving ook wel goed is voor wolven. Kijk, er zijn heel veel plekken in Nederland erg geschikt. Het Nadermeer is... Niet direct de meest geschikte plek, maar is ook niet een hele slechte plek. De reden dat hij niet de meest geschikte plek is, is dat er vrij veel snelwegen omheen in de buurt, ja. in de buurt zitten en uh, veel grote steden. Waar zou hij in Nederland de beste kans hebben als hij de grens overkomt? Want uh, die afstanden bij ons, dat is niks voor hem. Die, ik heb die vraag eens eerder gehoord. Die werd gesteld door een voormalig staatssecretaris, die heer Bleker. Heeft ons gevraagd dat je mij nou gaat vergelijken met Henk Bleker. Ja, Sorry. dat heb ik niet gezegd, maar de vraag komt van hem. En die vroeg onder andere, als die komt, waar komt die dan? En wanneer komt die? Dus wanneer hebben we niet kunnen aangeven, alleen dat het snel zou gebeuren. Maar waar, hebben we gezegd, dat zal waarschijnlijk Oost-Groningen... misschien Oost-Drenthe worden. En volgens mij is die daar ook de grens over gegaan. Het belangrijkste nieuws was eigenlijk woensdag... dat hij waarschijnlijk uit de omgeving van de Karpaten komt. Of in ieder geval Oost-Europa. Ja, dat is wel een, uh, een heel verrassend nieuws. Want Van Duitsland weet precies waar die roeders zitten. Dus dan hadden we geweten waar die geboren was en zo. En, en, en wellicht ook wanneer die geboren was. Nu is hij dus van verder weg. En dan is het eigenlijk dubbel jammer dat hij overreden is. Want die Duitse populatie die heeft een heel beperkt aantal founders. Er zijn heel veel neven en nichten die uh, met elkaar een roedel vormen. Allemaal intelt. Nou, nog net niet, maar uh, wel tegen inteelt aan. Ja. En zo'n wolf van ver weg is een hele welkome genetische verbreding van die populatie. Dus het was een heel belangrijke wolf. En dat was even uh, toch wel een triest moment voor mij ja. om te realiseren... dat zo'n belangrijke aanvulling, genetisch belangrijke aanvulling van de populatie, verdwenen is. Maar als er eentje uit de Karpaten kan komen, dan kunnen er toch meer? Er is geen enkele reden waarom als deze er gekomen is, anderen niet zouden komen... Uh, je moet, dat wil ik er nog wel even bij aan toevoegen, als ik zo zeg: blindlings vertrouwen hebben in die genetische analyse. Mijn eerste reactie was: van nou gaan jullie werk maar zo doen. Ik geloof het helemaal niet, maar dit is zo spijkerhard uit dat DNA dat uh, we moeten inderdaad concluderen dat het niet zo gegaan is zoals het heel mooi was geweest. Behalve dan de genetische verrijking waar Leeuw het over heeft. Ik had liever gehad dat hij ja, uit Duitsland kwam. Een mooi verspreidingspatroon. We hebben een droler gevonden in, in, in het Kuinerbos. Hij heeft een hert gegeten in de Oostmaatsplast. Ik had een heel mooi plaatje voor ogen. Niks zo waar. We kunnen dat, het niet hert is dat al zeker? Nou, in de keutels die wij hebben geanalyseerd op Altera... die zitten helemaal barstjes vol haar van het edelheert. En dan zou je kunnen zeggen... ree, dam, allemaal verwante soorten. Maar als je ze goed bekijkt... Naar het patroon aan de buitenkant van die haren. Dat is heel afhankelijk van de plek waar je kijkt. Maar dan kan het eigenlijk alleen maar edelhert zijn. Edelhert, dan denk je aan Oostvaardersplassen of de Veluwe. Of aan het natuurpark Lelystad. Of aan edelhertenfokkerijen in Drenthe en Overijssel. En ja. die zijn er nogal wat. En we hebben ook Forst Bentheim, bij Baad ja. Bentheim. Vlak over de grens. Vlak over de grens. We hebben het al eens eerder gehad over die migranten vanuit dat Baad Bentheim naar Nederland. En Overijssel duikt af en toe een edelhert op. Ze hebben nu allemaal kalveren. Het zou best kunnen zijn dat er kalf gepakt is ergens. Er is niets gerapporteerd. Niemand mist wat. Het is in de Oostvaardersplassen evident dat je niks mist op zo'n groot aantal. Maar als het elders was gebeurd, hadden we denk ik wel iets gehoord. Niet gehoord. Dus het is heel waarschijnlijk dat hij velen of Oostvaardersplassen heeft bezorgd. Er ja. zijn toch nog wel een hoop open eindjes. Er zijn open eindjes wat we vandaag hebben willen laten zien. We hebben onze kennis willen delen met de journalistiek. Om een aantal redenen, dat iedereen bij is. En B, dat wij even met rust gelaten worden. Wij moeten binnen het nu en twee weken een wolvenplan klaar hebben. En we hebben voortdurend met journalisten te maken. En uh, jullie, uh, Leo, uit. ook, jullie werden ja, gek gebeld. Ja. Nou, ik, ik ben gewoon, uh, nou ja, wekenlang mee bezig geweest. Ja, ja, en leuk. Hartstikke leuk, ja. Want hier, ja. hier zaten jullie zes jaar op te wachten. Ja, zes jaar lang hebben we geroepen van uh, die wolven komen naar Nederland. In het begin werden we helemaal gek verklaard. Uitgelachen uitgelachen, Want uh, ze waren zo ver weg en het groeide maar nauwelijks. En uh, al die roedels die hokten ook nog bij elkaar. Er was helemaal geen sprake van een spronggedrag naar uh, Magdeburg. En nu zie je dus de laatste vier jaar zie je dat die uh, uitbreiding echt in een versnelling is. Dat dat nu 100 km ja. per jaar dichterbij komt. En dat die uh, met vijf roedels per jaar dat het stijgt. Ja, dus we zitten echt in de opgaande lijn. We hebben van begin af aan gezegd, het zijn die zwervende wolven die Nederland aan gaan doen. En dan, een tijdje later, dan verwacht ik dat er wel een keer een roedel zich gaat vormen. Maar als ik nou zie hoe snel het in Niedersachsen gaat... nou, het kon nog wel eens een keer veel sneller zijn dan wij daar zelf denken. Daar nou zijn wij drieën ongeveer van dezelfde generatie. Wij maken het nog mee? Daar gaan we zeker mee maken, ja. Onze generatie maakt de wolf in Nederland mee. En ja, misschien wel roedel. Misschien wel. Ik moet nu uh, heel erg denken aan uh, een sneeuwel. Dus er is een sneeuwwel, ja. dus nog niet zo lang geleden was er een sneeuwel in Nederland. Dat werd doorgegeven door vogelliefhebbers, mensen die gaan kijken naar die sneeuwel. Mij staat bij dat het beest vanaf dat moment geen rust meer heeft gekend. En uiteindelijk gesneuveld is. Als we dit ook mee gaan maken met wolven. Als een wolf ergens opduikt of hij wil territoriaal worden. Wat Leo zegt, zijn keutels op pad neerleggen. En we krijgen dan een enorme toeloop een belangstellende, dus ook, ook een oproep aan de media om daar voorzichtig mee op te gaan, maar vooral ook de natuurbeheerders ter plekke om dat te sturen. Want wolf ja. wil eten, maar wolf wil vooral ook rust. Is in principe mensenschuw. Als hij dat niet meer is, is hij verdacht. Dus daar moeten we bij helpen en dat moeten we leren. Er zijn natuurlijk in Nederland, laat ik niet met een vingertje wijzen, maar er zijn ook mensen die roofvogels vergiftigen, omdat ze concurrenten zijn. En een wolf is een behoorlijke concurrent. Ja, nou op de eerste plaats, uh, mensen die roofvogels vergiftigen, die zijn strafbaar. Mensen die uh, iets een wolf aan willen doen uh, waardoor die sneuvelt, zijn, bijzonder strafbaar. Uh, we zien dat in Duitsland, waar nu processen worden gevoerd. We moeten wel nog de nationale wet en regelgeving in dit opzicht aanpassen. En daar is eerst dat plan van jullie voor nodig? Het plan voor nodig. En uh, tot mijn grote vreugde doen daar een groot aantal stakeholders aan mee. Waaronder, en dan moet ik nog voorzichtiger formuleren dan jij: mensen uh, die relaties hebben in groepen, die weer kennis hebben, die misschien met gif wel eens wat doen tegen roofvogels. 1 november, ja, Leo begint te lachen. 1 november, dan moet het wolvenplan klaar zijn. Het is eigenlijk iets te laat, hè, want die wolf die was ons voor. Ik ben het niet eens met jou dat het te laat is. Het feit dat we nu een dode wolf hebben... wil niet zeggen dat we achterhaald zijn door de feiten. Nee, dat tekent de urgentie van ons werk. En wij gaan ons stinkende best doen... samen met wolven in Nederland en anderen... om ervoor te zorgen dat we op 1 oktober een goede toetsing kunnen doen... De resultaten daarvan verwerken we ook nog. En dan mag het beleid er een klap op geven. Nog één laatste vraag. Die wolf, die opgezette wolf die bij de persconferentie aanwezig was. Mooi beest. Ik vond hem veel kleiner dan ik dacht. Weet je wat het leuke is met, als je denkt aan wolven dat ze heel groot zijn. Er is een boek uh, Never Cry Wolf geschreven over Canadese wolven. 70, 75 kilogram. Die leven het hele zomerhalf jaar van woelmuizen. Ja, van kleine woelmuizen? Ja, 20 tot 30 per dag is genoeg. En ze vangen ze net als een vos. Dat vossenspringgedrag. springgedrag. Ja? Ja. Een kat kan het ook heel mooi. kan Een wolf ook heel mooi. Ze zullen ja. ons enorm verrassen. In heel veel opzicht. Ja. En we gaan als er we... maar genoeg uh, van die kleine prooidieren ja. zijn... dan hoeft hij niet achter een groot gevaarlijk hert nee, aan nee. te rennen. Als er maar genoeg zijn. roodkapje hoeft helemaal niet bang te zijn. Uiteraard. Als je nou eens in de geschiedenis duikt, Joost... en je zoekt op waar die fabeltjes vandaan komen... van een roodkapje die met een wolf naar bed gaat. Ja. Dan krijg je een heel ander sprookje. En zo was het oorspronkelijk bedoeld... Ja, en waarom ze een rood mutsje moest hebben. Ja. Dat mag iedereen voor zichzelf gaan googelen. Sprakeloos word jij. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie dat in ieder geval bereikt? je ja, Dankjewel. dankjewel. Ellen Serstedt-Butker speelde deze harpsolo van de Franse componist Jacques Ibert. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, misschien moet iemand die vlinders buiten even gaan vertellen... dat de tuinvlindertelling al lang voorbij is. Op ons antwoordapparaat stikt het nog van de vlinders. Een kleine samenvatting van wat er binnenkwam op 035 6711 338. Jans van Eerden, Waddingseen. Vanmorgen om half tien ongeveer probeerde ik in het kader van de vlindertelling... wat vlinders in mijn tuin te spotten. Onder de struiken vandaan kwam een nieuwsgierige jonge Bunzing... die mij vriendelijk aankeek en weer rustig verder ging. Dit is de heer Buis uit Nijmegen. Ik wil even mededelen dat gisteren zich enorme aantallen gierzwaalduwen... boven de stad verzamelden. Ik zag een groep van zeker zestig stuks... in een grote cirkel rondzwerpen met een hoop misbaar. Kennelijk... Duidelijk van plan af te reizen naar het zuiden. Vandaag daalt er een diepe stilte over de stad neer. Ze zijn vertrokken. Vandaag heb ik voor het eerst van mijn leven een koninginnenpaarsje gezien. Wij wonen in Langweer in Friesland, dus dat vond ik wel heel bijzonder. Met Marjolein Boekhoven gisteren zagen wij om half zes onze eerste comma vlinders. Op de vlinderstruik bij onze buurvrouw. Het waren er wel twintig. Het is een vrij kleine bruine vlinder met een witte coma op de vleugels van het mannetje. Eén goedemorgen met Harvey van Niek. Vanmorgen zag ik op mijn stoep voor mijn huis in het altijd lommerijke ooi een raar kevertje lopen. En ik had meteen door, hè, dat lijkt wel een mini vliegend hert. En ik wist niet dat die bestond, dus ik googelde vervolgens op uh, Klein Vliegend Hert. En mijn Rempel, wat denk je? Die bestaat gewoon. Dus ik had vanmorgen op een nieuwe vindplaats in de Oorpolder een klein vliegendrecht. hert. Dag, met Martine Helleman uit Amersfoort. Bij terugkomst van een weekje vakantie zie ik dat het landkaartje... een van onze mooiste dagvlinders, onze stadstuin, een bezoekje heeft gebracht. Op de enige polbrandnetels brandnetels onder de vlinderstruik... heeft het vrouwtje een kenmerkend torentje... van 15 op elkaar gestapelde eitjes gelegd onderaan de brandnetel. Zo zie je maar weer hoeveel geluk een polbrandnetels. brandnetels... Kan brengen? Dag, met Hans Gartner uit NES. Het begint de nazomeren en dat betekent dat in de Kolomerwaard, en dat is de zuidkant van het Lauwersmeergebied, dat daar de spreeuwen weer gaan verzamelen. Uit de hele omgeving komen duizenden, wat zeg ik, tienduizenden spreeuwen die kant op, iedere namiddag, iedere avond, soms in kleine groepjes, soms in hele grote groepen, daar naartoe en gaan uiteindelijk voordat ze gaan slapen in het riet, enorme prachtige golven laten zien. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Fantastisch. Fantastisch ook, dat enthousiasme. En Harvey van Diek die zich op de keven stort. Nou, het moet niet gekker worden. De Venelijn was dit, hè. En blijf vooral bellen met uw bijzondere waarnemingen. 035 6711 338. De... Tropische geldkauri of monetaria moneta was in vroeger tijden een populair betaalmiddel. Hollandse kooplieden maakten er gretig gebruik van en uh, kochten met deze schelpjes bijvoorbeeld wapens en slaven. Ook wenteltrapjes en andere bijzondere schelpen werden nogal eens als ruilmiddel gebruikt. Tot op de dag van vandaag spoelen er op de Hollandse kusten kauri's en andere tropische schelpjes aan die afkomstig zijn van vergane VOC-schepen. Jeanette Paramor gaat samen met bioloog Peter van Bracht schelpen zoeken op de Kaloot, een strandje onder de rook van Vlissingen. Het is wel lastig zoeken zo, hè? Nou nee, ja, er, er liggen wel heel veel schelpen hier op het strand. Het ja. meeste wat we zien zijn wel de moderne schelpen: kokkeltjes, nonnetjes, boormossels, gewone mossels, zie je liggen. Amerikaanse zwaardschenen. Ja, ook wat exoten inderdaad. De Amerikaanse zwaarscheden is er een van. Ja, die vinden we overal op het strand tegenwoordig. Maar je bent ook eigenlijk op zoek naar een exoot, hè? We zijn op zoek naar een exoot, inderdaad. Ja. Een, een beetje een antieke exoot, een oudere exoot. Dan gaan we terug naar de 17e eeuw, 18e eeuw. Werden er uh, heel veel schelpen verhandeld. Schelpen werden gebruikt als ruilmiddel. En die zijn ook met schepen hier naartoe gebracht... De schepen vergingen ook wel eens. Dus voor de kust hier van, uh, van Vlissingen zijn een aantal VOC-schepen vergaan. Onder andere de, de Woesduin en, en uh, Rijgerbroek en de Bantam. Mm -hmm. En die hadden schelpjes aan boord. Die schelpjes, dat was betaalmiddel vroeger. En uh, ja, die gingen dus mee naar de bodem. En door de, door de stroming kunnen die hier wel eens uh, aanspoelen. Dus het, uh, het geld, het antieke geld, ligt hier op het strand. Maar je bent op zoek naar één specifieke, hè? Ja, de, de geldkauri, dat was de schelp die het meest werd gebruikt als ruilmiddel. Uh, komt uit de omgeving van de Malediven en Sri Lanka, onder andere. Daar werden ze heel veel gevonden op veel meer plaatsen. Australië, tussen, Eigenlijk tussen Japan en Australië, dat is de plaats waar ze normaal uh, voorkomen. Ja, en dat is de geldkauri, zo heet die ook. Monetaria, moneta, dus waar het woord money het een monetaire systeem ook van afgeleid is. Ja. Ja. Hoe ziet hij eruit? dan kan ik je helpen zoeken? Ja, het ziet er als een soort porseleinachtig koffieboontje. Aan de onderkant zit een naad. Dat is de ruimte waar langs het beest zijn mantel naar buiten kan klappen. Ja, er zat een slakje in natuurlijk, hè? En daar zat een slakje in. Ja, dat slakje heeft natuurlijk de schelp gebouwd. Ja. Het ziet er heel mooi porseleinachtig uit. In Duits wordt die ook wel porcelania genoemd. De witte glans van het Chinese porselein kun je erin herkennen. Ja. Maar het zijn natuurlijk ja, kalkschelpjes... Ja, maar die Kauri, die stond echt wel voor geld, hè? want er uh, was echt een koersberekening. Het was wel erg aan uh, inflatie onderhevig. Dus het aantal schelpen wat je op een gegeven moment nodig had om iets te kopen, dat werd steeds meer en meer. Uh, omdat die schelpen zoveel waarde vertegenwoordigden, gingen ze steeds meer ook op zoek. Enorme hoeveelheden werden door de Europeanen zeg maar, opgehaald in, uh, in Azië. Maar het was voor ons eigenlijk, of voor de, voor, de, voor de Europeanen, was het nog veel interessanter. Want als je in de Malediven een uh, schelp kocht. en je bracht die schelp naar Afrika bijvoorbeeld. dan was je daar vijf keer zoveel waard. Dus je kon voor relatief weinig uh, geld of, of, of ruilmiddelen. Hè, uh, kruid, geweren, uh, noem maar op. slaven. Uh, slaven. Voor relatief weinig kon je daar uh, schelpen verzamelen. en die bracht je dan naar Afrika. en in één keer had je vijf keer zoveel te besteden. Het is dus wel grappig dat je dat ook noemde, slaven, want eigenlijk de teleurgang van de kauri als betaalmiddel is gekomen met het beëindigen eigenlijk van, de, van de slavernij, van de slavenhandel, zo'n 150 jaar geleden. En sindsdien werken we nou met, met muntjes in onze portemonnee, in plaats van met strengen, met schelpen die we om ons lijf kunnen hangen, ja. hadden kunnen hangen. Maar goed, we hebben hem nog niet gevonden. Ik Pardon? zie wel andere schelpjes liggen, schelpjes waren op zich wel waardevol. Ja, schelpjes waren zeker waardevol. Zo is er een wenteltrapje. Het ziet eruit als een... Uh, oh, ja, het zijn ja. horentjes. Mm -hmm. We noemen dat gastropoda, buikpotigen. En op de windingen van die schelp... daar staan allemaal ribben. Het lijkt net alsof we dus een, een trapje hebben. Echt een, een wenteltrap. De Engelsen noemen het ook wenteltrap. En hier zie je dat die windingen allemaal tegen elkaar aan liggen. Maar er is ook een hele bijzondere, dat is een, een Japanse soort. En daar staan de windingen helemaal los. Dus die, die komen Aha. niet tegen elkaar aan. Dat ziet er heel bizar uit. Nou, vroeger, en dan praat je dus over de 19e eeuw... waren er maar een, een paar exemplaren van hier in West-Europa... En die waren zo kostbaar dat in die tijd werd er op een gegeven moment... voor een van die schelpjes 500 gulden verboden. Nou In die tijd was dat een kapitaal. En dat bedrag werd geweigerd. Er zijn er zelfs verhandeld voor 4000 gulden. Ja. Ja, het, is, het zijn bijzondere schelpjes. We hebben nog een, een modernere schelp. Dus wat nu nog zeg maar, ongeveer het meeste waard is. Dat zijn de konussen, de kegelschelpen. Ja. De Latijnse naam is ook Gloria Maris. De glorie van de zee een prachtig exemplaar, uh, maar er waren er ook maar twee of drie van bekend en die werden toen ook, die werden zelfs nog tot in uh, 1960 werden die voor duizenden dollars mm -hmm. werden die per stuk uh, verhandeld. Kijk, het mooie van die kauris was ook dat je ze, je kon ze niet namaken. Hè? En dat was natuurlijk het, het, het probleem met munten. Munten konden nagemaakt worden, waardoor het moeilijk was om de waarde te controleren. Waarbij ja. bij kauri's, ja, dat is gewoon een, een natuurproduct. Het was ook niet de moeite waard om ze, om ze na te maken... En vandaar ook dat het eigenlijk wel een heel goed uh, ruilmiddel uh, was. Die wenteltrapjes ja. werden wel nagemaakt trouwens, heb ik gelezen. Ja, die hele dure wenteltrapjes ja. die werden op een gegeven moment wel nagemaakt. Van uh, een soort rijstepasta. Als je dat dan heel goed laat drogen, dan kun je dat dan wel in het water leggen, Dan blijft het nog een heel leven bestaan. Maar laat je wat langer in het water liggen, dan lost het op. <laughs> maar de, de grap is nu dat die nagemaakte wenteltrapjes... die zijn natuurlijk heel kunstzinnig gemaakt... En de kostbare wenteltrap, zoals die dus heet... Hè, die, die vroeger duizenden guldens uh, waard was... Ja, die kun je nu kopen voor, voor 30 euro. Maar als je nu zo'n antiek rijstepap-kaurietje zou hebben... dan is dat echt iets van, uh, wat antiek is en wat ja. kunstzinnig is. En dat zou misschien wel duizenden dollars nu waard kunnen zijn. Terwijl het vroeger dus ja, in feite een uh, was. Ja. Ja. We staan hier weer even stil, Peter. Waarom? Nou, omdat we er volgens mij nu één zien liggen. Maar klein. Ja, het ziet er niet uit. Het, het, het, zijn, het is niet de echte geldkauri. Niet Moneteria moneta, maar dit is Moneteria annulatus. De ringkauri. Je ziet dat mooie witte porselein. De onderkant die naad, waar dat beestje uitkomt. Het ziet eruit als een soort koffieboontje. De Nederlandse naam voor dit soort schelpjes wordt ook wel koffieboontje genoemd. Maar deze heeft dan een heel mooi geel ringetje rondom de top van de schelp, zeg maar. En vandaar dat hij dus de ringkauri genoemd wordt. Dit was betaalmiddel. Uh, samen met de geldkauri, waar, dat waren de twee meest gebruikte kauris. Andere kauri soorten werden ook wel uh, gebruikt. Uh, ja, we hebben net een uh, kwartje gevonden op het strand. <laughs> Zo zou je dat kunnen noemen, wat leuk zeg. Maar een uh, geldkauri, die zit er dus net iets anders uit? Ja, die heeft een beetje aan de brede kant. Je ziet er zitten een smalle kant en een brede kant. En aan de brede kant heeft hij een beetje vleugeltjes. Hij is dus een beetje afgeplat. is dus hij wat grover. ook. Die heeft dus ook niet die kleurige ring, maar die heeft dan wat dwarsbandjes. Twee dwarsbandjes op het hoogste punt van, uh, van de schelp. Uh, maar in Oeganda, uh, daar kon je voor twee van die schelpjes kon je al een, uh, een slavin uh, kopen. Uh, dat, uh, we kunnen dat er niet aan, uh, aan afzien, maar uh, ja. Het ziet er zo onschuldig uit, hè? Het ziet er heel onschuldig uit. De schelpjes zijn ook onschuldig. Die zijn niet verantwoordelijk voor de slavernij geweest natuurlijk. Ze zijn alleen maar gebruikt. Ik krijg een beetje, want ik kwam van de zee Het Engelskamerorkest Kamerorkest onder leiding van Antonio Rosmarba... speelde uit de Saruele Agua Azucarillos y diente. Een stuk van Federico Hueca. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, we beginnen dit nieuwsoverzicht waar we de vorige uitzending eindigden... namelijk bij de tuinvlindertelling... Uiteindelijk zijn er 126.512 vlinders geteld in bijna 5.000 tuinen. Gemiddeld zaten er 25 vlinders in iedere tuin. En dat is veel vergeleken bij vorig jaar. Toen zaten er gemiddeld 13 vlinders per tuin. En de winnaar werd inderdaad, zoals de Vlindersstichting ook al verdacht, verwachtte, de dagbouwoog. Energie. De Japanse regering gaat ingrijpen bij de problemen rond de kerncentrale in Fukushima. Er lekt al jaren veel meer radioactief grondwater de bodem in... dan het bedrijf Tepco tot nu toe heeft toegegeven. Sowieso lijkt het er niet op dat Tepco de problemen ook maar enigszins onder controle krijgt. Maar ook de Japanse regering lijkt deze kwestie niet aan te kunnen... zegt Rianne Teulen van Greenpeace International. Wat we vinden dat het echt moet gebeuren nu... is dat de Japanse regering daadkracht toont en de verantwoordelijkheid neemt om een duidelijk actieplan te maken... en TEPCO ook verplicht stelt om bepaalde handelingen te doen... en daarbij ook internationale expertise aanvraagt. Want het is duidelijk dat TEPCO zelf ook niet voldoende kennis in huis heeft... om dit probleem aan te pakken. Maar dit is een probleem van, van ongekende proporties... is ook nog niet eerder vertoond. Is hier wel een oplossing voor... voor dit lekken van radioactiviteit naar het grondwater? Ja, dat weten wij natuurlijk ook niet. Er is ook niet voldoende informatie bekend om dat heel goed te kunnen beoordelen. De transparantie laat helaas de wens over. TEPCO heeft wat zij wisten van deze situatie al heel lang onder tafel gehouden. En zelfs nu is er niet voldoende duidelijkheid over wat er precies gaande is. En wat precies de, de radioactieve stralingsniveaus zijn. En zonder die informatie is het natuurlijk heel moeilijk om mee na te denken over wat een oplossing zou kunnen zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor alle nucleaire industrie internationaal die mede dit probleem veroorzaakt heeft. Die moeten natuurlijk ook kunnen meedenken over deze situatie en aan een oplossing kunnen meewerken. Beestachtig. 1100 slagtanden, 13 neushoornhoorns en vijf luipaardhuiden. Met die recordvangst hebben de autoriteiten, autoriteiten in Hongkong de illegale handel een flinke slag toegebracht. Ook in Lomé, de hoofdstad van Togo, deden de autoriteiten een goede vangst. Daar werd Emile Mburke opgepakt. Deze man wordt verantwoordelijk gehouden voor het stropen van tenminste 10.000 olifanten. Ondanks internationale verdragen en verboden... bloeit de illegale handel in ivoor en Neushoornhoorn als nooit tevoren. Het grote probleem, Chinezen en Vietnamese denken dat je van Neushoornhoorn uh, heel goed wordt in bed. En ivoor vindt gretig aftrek in Thailand... Door die illegale handel is de prijs van deze producten per kilo gestegen... tot soms hoger dan de goudprijs. Nieuwe natuur. Je komt terug van vakantie uit het zuiden. Je klapt voor je huis in de Ooypolder, je vouwwagen weer open... en uh, je hebt een illegale buitenlander meegenomen. Zo makkelijk gaat dat. Voordat je het weet zit er een nieuwe insectensoort in het land. En dit is hem. Ja, dit is de Provençaalse cicade. Opgenomen door Bart Bekers en Kim Huskens. Nou, het klinkt wel uh, lekker Mediterraans, of provensaals moet ik dan zeggen. Of het een blijvertje is, dat is de vraag. Het is niet bekend of er meerdere cicades met de vouwwagen naar ooi zijn gekomen. Klein grut. Ja, heel klein grut. Deze dagen zijn er weer een hoop vallende sterren te zien aan de nachtelijke hemel. De aarde doorkruist op dit moment een stofwolk in de ruimte. En alle kleine stofjes en steentjes die vervolgens in de dampkring verbranden... die zien wij als vallende sterren. Deze regen is op zich uh, natuurlijk geen nieuws. Het fenomeen is ieder jaar te zien en uh, je kunt het ook al vele jaren vooruit voorspellen. Maar volgens Edwin Matlener, hoofdredacteur van sterrenkundig tijdschrift Zenit... is het dit jaar wel een extreem goed jaar. Dit jaar hebben we het voordeel dat de maan nauwelijks stoort. Het is kort geleden Nieuwe Maan geweest. Dus tijdens de tijd dat de vallende sterren vallen... Ja, hebben we maar een zwakke maansikkel of de maan is zelfs al ondergegaan. Iets anders wat prettig is, is dat het echte maximum van de zwerm valt op de avond zelf. Het valt ook wel eens overdag. Ja, dan kunnen wij dat hier in Nederland niet zien. Maar het valt nu s'avonds om negen uur. En dat betekent dat als het bij ons donker is... en wij gaan naar de loop van de avond kijken... dat we dan meer vallende sterren zullen zien. Maar is die stofwolk waar de aarde dan doorheen gaat... is dat blijkbaar zo'n compacte wolk dat dat zo nauw luistert? Nou, dat valt grappig genoeg bij de perseïden wel mee. De perseïden zijn een vrij brede zwerm. Uh, eind juli zien we vaak de eerste al, en dat gaat door tot ver in augustus. Maar het piekt wel echt rond 12, 13 augustus. Maar het loont zeker ook de moeite om de nachten daarvoor te gaan kijken... en ook de nachten daarna nog uit te kijken naar vallende sterren van de perseïden. Wetenschappelijk nieuws. ik oh ik ga even, hoor. Ja, niet zo, omdat het zondagochtend is. Dat ben ik wel gewend, natuurlijk. Uh, maar in verband met het nieuws, gapen werkt aanstekelijk. Nou, dat is bekend. Als je tegenover iemand gaat zitten gapen... goede kans dat die ander dan ook moet gapen. Maar uit een onderzoek van Japanse biologen blijkt nu... dat dit ook geldt voor honden en hun baasjes. Het is jammer dat we niet echt tijd hebben om het te testen, want mijn hond ligt hier achter mij. Maar het schijnt dus zo te zijn dat als het baasje gaapt, dan gaapt de hond mee... Volgens de onderzoekers is dit gaapgedrag nog eens het bewijs dat honden empathie kennen. Het maakt trouwens dus heel erg ook uit wie er gaat. Als een vreemde gaat, dan reageert de hond vaak eh, niet. Maar gaat de eigen baas, dan zul je de hond dus veel vaker zien na gapen. Einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. Oh, mm -hmm. Muziek vanochtend in Vroege Vogels van een heel bijzonder ensemble. Uh, we namen u mee naar pakweg de 15e, 16e eeuw. Als u toen tot de aristocratie behoorde of de welgestelde burgerij... en op deze zondagochtend een huiskamerconcertje zou genieten... dan zou dat ongeveer zo geklonken hebben. Het was Le Chants des Oiseaux, oftewel uh, Liederen van Vogels... van Nicolaas Gombert, uitgevoerd door het Hemoni-ensemble. Esther Kronenburg, Joep van Bugem en Bram Trouwborst namen de zang voor hun rekening. Het is een beetje een voorjaarslied dat oproept om wakker te worden... naar buiten te gaan en de vogels te beluisteren. Nou, het zou helemaal een soundtrack kunnen zijn van vroege vogels. Artistiek leider van Hemonie is Simon Groot. Hij zit hier naast mij. Goedemorgen, Simon. Goedemorgen. Ja, vogels uh, spelen sowieso een heel grote rol natuurlijk, in de muziek, in de klassieke muziek. En, en daar weet jij dan weer alles van. Want jullie hebben onlangs ook een bijzonder programma samengesteld rondom dieren. Ja, dat klopt. En uh, speciaal voor Arctus, voor het 175 jaar bestaan. Ja. En uh, nou, wat opvalt is dat er eigenlijk volop muziek beschikbaar is... waar dieren een rol in spelen en dan ook heel vaak vogels in. Met name vogels, ja. ja. Nou begonnen vogels natuurlijk niet pas in de 16e eeuw te fluiten. Nee, dus uh, uh, het is een uh, item van alle tijden. Dus ook in de middeleeuwen en ook in latere muziek uh, komt dat volop voor... Mm -hmm. En uh, ja, wij specialiseren ons in de renaissance muziek en met name Nederlandse muziek uit de renaissance. Ja. Dus vandaar dat wij de focus daarop gelegd hebben. Maar uh, je kunt dat in alle tijden terugvinden. Dan kwamen je bijzondere dingen tegen, waar je zelf echt... Uh, ja, dat je thuis kwam en dat je ging nou, wat ik nou heb... Uh, dus qua, qua vogels of dieren die in die muziek voorkomen... Ja, dat is, dat is ongelooflijk divers. En uh, ook, ook zijn er op manieren waarop ze voorkomen. Dus soms heel reëel, zoals in dit stuk, waarin vogels ook werkelijk uh, zingen. Mm -hmm. en, uh, maar ook heel vaak als metafoor, bijvoorbeeld voor de liefde... of als een, een opstapje voor een andere gedachtegang... met een hele keten van gedachten uitgevolgd. Dus ja, het is, het is uh, niet te zeggen van welke dieren er nou vaker voorkomen. Dat, uh, wel opvallend vaak vogels, dat vind ik wel verrassend. Ja, en die voor voor de liefde? Wat voor, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Wat voor beest was dat? oh nou Dat kan bijvoorbeeld een salamander zijn... die in het vuur niet verbrandt. En dan zegt iemand dat zijn hart in het vuur van de liefde... ook niet uh, moet verbranden. Oh. Dat hij hoopt te zijn als Prachtig. een salamander. Dat, uh... Ik hoop te zijn als een salamander, zingt de, de zanger dan. Ja. Wauw, fantastisch. Mm. Nou was dit een stuk wat wij net als eerste hoorden... een soort van... Uh, ja, lenteoproep toch, ja, zeg ik dat zo Het goed? is een meilied inderdaad, en mm -hmm. de natuur ontwaakt... en uh, de mensen worden opgeroepen om ook wakker te worden... en dan wordt er eigenlijk gepresenteerd dat de vogels wonderen zullen verrichten. En in de delen die daarop volgen gaan die vogels ook werkelijk uh, hoorbaar acteren. Nou, daar ben ik zeer benieuwd naar. Tu petit joli toi tu es petit toi tu es petit toi tu es petit toi tu es petit toi tu es petit toi petit toi tu es petit toi tu es petit toi tu es petit Ik zou bijna willen dat ik Nico de Haan hier even bij me had. Want ik hoorde wel de tu tu tu tu, tu, tu, tu, tu Maar welke vogel zou ik erin moeten herkennen? Ja, ik ben ook geen expert, hoor. Maar nee. ik heb me laten vertellen dat uh, de koolmees daarin oh, te herkennen ja, is. Oh, ja, meer dat du tu tu dat. Ja. En, en een spreeuw schijnt het. ik heb. Maar uh, ja, vraag me niet te veel daarover. Want... <lacht> nou, ik heb hier net vijf <lacht> vragen over verschillende... Nee, hoor. Oh, Oké, okay, ja. <lacht> Nee, want heb je zelf niet echt iets met vogels? Nou, ik vind het prachtig. Maar ik uh, uh, heb niet echt verstand van wat vogels precies zingen, hoor. Ik zou niet kunnen herkennen in het bos. Dus ik vind het heerlijk... als er een vogelgekwet om je heen is. Mm -hmm. Maar vraag mij niet wat het is. Nee, dus het is ook niet zo dat je... Dat je, je, je zou eerder een componist herkennen... dan een, dan een vogel in een bos, begrijp ik. Ja. Ja. Um, nou richt Hemoni uh, uh, zich met name op... de, de, de Nederlandse componisten hè, uit de renaissance. Waarom dan die Nederlandse? Uh, nou, wat interessant is, is dat Nederlandse componisten in die periode... Uh, de boventoon voerden op het Europese muziektoneel. Uh, Terwijl uh, ze toch niet, niet heel bekend zijn, toch? Of nee, zie je dat is verkeerd? Nee, ja, dat, dat leeft niet uh, onder mensen en um, dat is verrassend en terwijl we heel goed weten dat in de 17e eeuw onze schilders een belangrijke rol hebben gespeeld zijn we ons eigenlijk helemaal niet bewust van het feit dat componisten in de twee eeuwen daarvoor een vergelijkbare rol hebben gespeeld dus zeg maar Gombert was een soort de Rembrandt van zijn tijd, kan ik dat zo zeggen? ja, dat, die, dat, zeker ja. en um, een, een punt is dat het grondgebied van wat toen de Nederlanden heet of de Lage Landen niet helemaal samenvalt met ons huidige Nederland, mm -hmm. maar ook uit de, de gebieden die tot ons land horen kwamen, componisten in die tijd voort, die, die een grote rol hebben gespeeld. Ja, want het maar is officieel ook een Belg, toch? Ja, precies. Het concentreert zich in Vlaanderen. Dat is, mm -hmm. dat is juist. Dus Dat is één ding. En een ander ding is eigenlijk dat er überhaupt weinig belangstelling is voor muziek van voorbach. En uh, dit is een paar eeuwen eerder. En het is volgens andere principes gemaakt. Het, het heeft wel veel uh, raakvlakken. Maar uh, ik, ik denk wel vaak dat het verschil is een uh, kwestie van smaak en um, um. Je moet het leren luisteren. Er, er spelen andere factoren een rol. Dus harmonie is minder belangrijk. Althans niet als eh, expressiemiddel, maar meer als bindmiddel. Hè. Dus de, mm -hmm. de verschillende melodische activiteiten... worden door de harmonie, door de samenklank... Eh, tot één compositie gevoegd. Maar eigenlijk is de rol van de harmonie niet groter. Dus die wil onopvallend zijn. En die geeft ja, niet ruimte. Heel, het, het, het wordt een beetje technisch nu... maar inderdaad niet het uh, welbekende supermeerstemmige werk... wat we gewend zijn, maar meer dat het elkaar een beetje opvolgt. toch? Het kappeltemming. Ja, die ja, dus de imiterende polyfonie. Heel belangrijk is dat uh, mensen zingen hetzelfde, maar niet op hetzelfde moment. Hè. Ja. Dus dat, is, dat is een van de items. En dat is wat uh, die harmonie eigenlijk probeert mogelijk te maken. Dus die geeft ruimte aan uh, melodische activiteiten. En als je daar een sensor voor hebt, dan is het een ongelooflijk fijnzinnige kunst. En, maar als je zit te wachten op harmonische, uh, bijzondere wendingen... dan zul je teleurgesteld raken. En het dat dat, ja, dat kost tijd om, uh, om te leren eten. Je moet het leren waarderen. Is ja, ik, ik of vergelijk truffel. het wel zoals met maaltijden. Hè? Dus dan ja. zijn die maaltijden zout. de blijkt die, die kant-en-klaar maaltijden. En dan kun je het zout er niet in één keer uithalen. Maar nee. dat moet geleidelijk aan teruggebracht worden. Want je moet die smaakontwikkeling doormaken. En dat is denk ik voor oude muziek ook zo. Je ja. moet, vanuit uh, klassieke romantische muziek... kan je niet in één keer zomaar uh, de oude muziek waarderen. Dat kost tijd. Ik richt me even op de zangers die hier rechts van mij staan. Die oh, zitten met een stemvorkje stiekem een beetje. De, de, misschien dat je... Um, Bram, even een beetje richting de microfoon. Want heb je ook echt geluisterd naar vogelgeluiden ter inspiratie? Of dat je denkt van, uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, van, van kind af aan heb ik uh, bijzonder veel naar vogelgeluiden geluisterd. Ja? Al was het maar omdat mijn broer een uh, begeesterd vogelliefhebber is. Ah, kijk eens aan. Dus vandaar uh, dat dit soort muziek wel extra aanslaat. Ja. En, en, en, en, en heb, je, heb je bepaalde uh, uh, geluiden of vogels die extra leuk zijn om te doen? Of? Nou ja, kijk, die kolmees die net voorbij kwam... van dat uh, titikru, titikru, titikru, titikru, dat is wel ontzettend leuk. Ook omdat mm -hmm. het motiefjes zijn die je niet van nature heel snel tegenkomt in die polyfonie. Ja, wat grappig. En uh, Esther? Zou je, Bram, zou je de microfoon bij Esther willen houden? Kijk, we doen het gewoon zo lekker geïmproviseerd. Ja. Vogels in de, in, de, in de muziek, is dat iets waar jij meteen van dacht van, oh ja, dat is iets voorbij? Het is heel erg leuk inderdaad om uh, vogelgeluiden te imiteren, wat je bijna nooit doet. Ik, ik weet toevallig eentje in het Gerojaans waar dat ook al voorkomt en dat is heel bijzonder. Welke is dat? Uh, nou, ik weet eigenlijk niet welk gezang het is, maar er wordt gezegd tour tour nidoen, dus het is de nest van de um, duif, denk ik. <laughs> en dat toer, toer, dat wordt oh, ook echt ja, dat zo goed. gezongen. En dat, dat heb ik altijd al leuk gevonden. En lekker overdrijven natuurlijk als je dat tegenkomt. Dus uh, ja, dit, uh, dit stuk is hartstikke leuk om te zingen. Jullie gaan nog een stuk uh, doen. Trouwens, zijn alle, het zijn allemaal stukjes uit één groot werk van Gomber, toch Simon? Ja, dat klopt. Ja, ja. dus het dus... Het zijn allemaal vogels. Um, weet jij zo welke vogel in het volgende stuk we kunnen herkennen... of waar we op moeten letten? Ja, dat is de nachtegaal. Ah, fantastisch. Ga je gang. <tiedere>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 Was dit de, de, de nachtegaal, het derde stuk? Zijn er naast vogels uh, ook nog vaak rollen weggelegd voor andere dieren in de muziek? Kun je daar nog wat voorbeelden van noemen? Ja, dat, dat komt voor. En uh, ja, de dus Salamander, andersp... dus, hebben we gehoord uh, als, ja. als, als voorbeeld van de liefde. Ja, ja dus, uh, uh, nou, er is een stuk van een uh, Haarlemse componist dat over bijen gaat. Dat is, uh, en daar uh, wordt ook zeg maar een vergelijking gemaakt tussen bijen die hun uh, honing uit bloemen peuren. En dan zegt hij van nou, maar je kunt ook aan de lippen van mijn rozenmond, Want oh, daar vind je ook alles van je gading. En uh, dus, ja, dat soort dingen komen voor honden. Ook, ook honden die echt acteren. Dus de honden geblaf in een ander stuk van Gomburg... Ah. waar een jacht op een oh, haas wordt gemaakt. En uh, dan hoor je dus allemaal jachtgeluiden. Dus fluitjes ook. En, en blaffende honden. En uh, nou ja, dus uh, van alles is mogelijk. Oh, blaffende blaffen hond zou ik wel weer. Heeft een van jullie dat ooit al gedaan? Of uh, ik kijk even naar rechts, maar... Njom, njom. <laughs> dat is een prachtige improvisatie van van Juf hier op het, op het thema uh, Hond. Uh, Zou die nog één stukje willen doen? Want we hebben nog even tijd. En dan stel ik voor dat we nog een laatste stuk uh, gaan ja. horen. En dan ga ik jullie vast bedanken, Esther Kronenburg, Joep van Burgum en Bram Trouwborst, voor de prachtige zang. Simon, dank voor je komst uh, en, en, naar hier naar, naar Stadzicht. En voor het laatste, welke Graag vogel doen. gaan we nu uh, nog horen in dit laatste deel? Ja, het de laatste deel: dan uh, komt de koekoek uh, in beeld. En die wordt eigenlijk verjaagd, want dat is natuurlijk een, een, een, een, een halve crimineel, zullen we maar zeggen. Okay. Die legt zijn ei in het nest van een ander. En, uh, dus uh, de, de opdracht is: uh, verdwijn, uh, koekoek. Het verjagen van de koekoek door ensemble Hemoni. I'm not gonna Kokiko <laughs> kokiko So... Prachtig, dank jullie wel nogmaals. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Aan het eind van deze uitzending nog even een staartje fenolijn. Want er zijn van die momenten, dan geloof je gewoon je ogen niet. Dit is Michiel uit Amsterdam. Afgelopen zaterdag 3 augustus zat ik vanaf mijn woonark in de Amstel naar het water te kijken. En toen kwam er iets naar me toe zwonden, met grote ogen. Na ongeveer drie seconden dook het weg en heb het niet meer gezien. De eerste gedachte was een zeehond, maar dat leek me onwaarschijnlijk. Vandaag, maandag 5 augustus, hoorde ik op Radio 1 dat er een zeehond gezien was in de Amstel bij de hermitage. Die zeehond moet dus naar mij toegezommen zijn bij de Utrechtse brug in de Amstel. Heel bijzonder en spannend. Hmm. Heel bijzonder en spannend. De Venolijn natuurlijk de plek voor uh, bijzondere waarnemingen. Eerstelingen en uh, laatstelingen. Maar mocht u nou toevallig een cameraatje of mobieltje bij de hand hebben... als u uh, die levensgevaarlijke Oeh ziet in het uh, Lauwersmeergebied... of een wolf in de achtertuin, film het dan. Load het op, op onze website vroegevogels.vara.nl Volgende week uh, is Menno er volgens mij weer terug van zijn uh, vakantie. Dat zou fijn zijn. Volgens mij zat hij nou te luisteren in de auto op weg naar Oostenrijk. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.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 Op 15 augustus herdenken we de slachtoffers van de Japanse bezetting en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Kom op 15 augustus ook vanaf half 1 middags naar het Indisch Monument in Den Haag: www.indieherdenking.nl. De keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.